Dag wel, welkom hier bij Zondag in Kermerland. Het is vandaag zondag 16 uh, januari 2010. En we gaan uh, in dit uur onder andere uh, behandelen uh, het 60-jarig bestaan van het molentje. En dan hebben we het over de kinderboerderij in Heemsteden. Zij uh, bestaan 60 jaar dit jaar en ze willen daar iets heel moois mee doen. Ze zoeken namelijk allerlei mooie verhalen en foto's over ja, het molentje en hoe u dat allemaal heeft beleefd. En daar gaan we zo meteen uh, meer over weten. Hoe u die foto's, en of uh, ideeën en verhalen kunt opsturen. Verder natuurlijk nog sportnieuws: actualiteiten en het regio weer komt voorbij. Maar nu eerst Macy Gray hier bij CFM Zandvoort en AB Radio.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 Just like...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 There is no rose without a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 Satan, don't want to die uneasy, just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, En dat was Blood Sweat and Tears met When I Die hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En de gemeente Bloemendaal die heeft de grond van Linneushof terugverkocht aan BV Recreatiepark Linneushof. Ja, de grootste speeltuin van Europa is dus weer zelf eigenaar van de, van de grond.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 Geven. We hopen dat iedereen nog vele jaren gebruik kan maken van deze bijzondere speeltuin, al dus dames Kokke. Uh, nou, Kokke die, uh, die, uh, tekende dus de akte samen met de heer Sander Grijpstra en zijn moeder Anja Grijpstra, die dus namens uh, BV Recreatiepark Linnaeushof hun handtekening zetten. Gaan we nog eventjes uh, door naar muziek hier bij CFM's antwoord. Het is bijna half drie en dit is Adel met Rolling in the Deep.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 Ja, dat was Adel met Rolling in de Diep hier bij CFM Zandvoort en AB Radio.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 Nee, ze moeten echt soms ja, Nou een heleboel mensen inderdaad, wat we, we hebben al het een en ander gekregen, We hebben de mensen ingescand en uh, opgestuurd, maar ik begrijp ook heel goed dat niet iedereen dat uh, kan, dus uh, nee hoor, we, we, we zorgen alles weer terug, uh, dus de mensen zijn het niet kwijt. Nee, want dan gaan ze het misschien niet geven. Ja. En bij wie moeten ze dit, of kunnen ze dit afgeven?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 ingrid-schenk-aapstaartje-lijf.nl Maar gewoon op de kinderboerderij afgeven kan ook. Okay. Hebben we hebben ook nog een website, dat is www.kinderboerderijheemstede.nl En uh, daar, daar zijn ook nog e-mailsadressen te vinden waar het eventueel heen gestuurd kan worden. Dus genoeg kanalen om uh, te zorgen dat er van allerlei materiaal en foto's en al dat ja. soort dingen naar jullie... Uh...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 Waarbij het boekje en de dvd ook gepresenteerd zal worden. Er komt in het bezoekcentrum naast de kindermoederij een tentoonstelling over 60 jaar kindermoederij. Waar die materialen die we eventueel krijgen ook gebruikt gaan worden. Dus... Uh...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 Maar nogmaals, het is sowieso de moeite waard om regelmatig even op de website van de kinderboerderij te krijgen. Omdat we gewoon in een feestjaar zitten, houden we ook heel veel extra activiteiten. We gaan nostalgische wandelroutes houden door het bos. Er komt een boertjesboerinnetjesdag, een jacht voor de families- en fotowedstrijd. Dus er gaat heel veel dit jaar gebeuren. Dus allemaal de website bijhouden? Oh, bekijken. bijhouden. en ja, het hangt ook op de postertjes op de kindermoederijen. Uh, het wordt gewoon een leuk jaar.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 Middag in het vondelpark, november en nacht. Vlak bij de vijver zit een man, Herman, en Herman is het zaak. heeft een kutjaar jaar gehaald. Een man met alles wat je hebben kan, een vrouw, kind, huis, auto, baan, zoonbaan.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 Malen. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.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 They played guitar, jamming good with Web Gilly and the spiders from Mars. They've played it left hand, but made it too far. Became the special night, but then we were Ziggers bad. Ziggy really sign Screw device and screw down head. Like some cat from Japan, he could lick on by smiling, he could leave him to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow. God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar?